He, dus daar hoef je niet iemand helemaal vanuit Drenthe hiervoor uh, naartoe te laten rijden. Maar daarnaast, uh, uh, ja, heel raar woord, trendmatch. Twee jaar geleden kwam ik erachter dat dat woord gewoon niet bestond. Ik toetste het in bij Google en ik kreeg niet één hit. Nou, probeer dat maar eens. Probeer eens een woord te verzinnen en dat in te toetsen bij Google zonder één hit terug te krijgen. Twee jaar gel geleden lukte mij dat, dus toen dacht ik gelijk van, hey, www.trendmatch.nl, dat moet ik uh, nemen, want dat is leuk.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 Zoek op YouTube, of zoek op Dailymotion. Of zoek op Hives. Of zoek op. nou ja, noem maar wat. En de kans is groot dat ik, dat ik daar wat over geschreven heb. Nou, zoals ik dat zeg. Ik, leg, ik probeer verbanden te leggen tussen de trends die ik tegenkom. en hoe we dat zouden kunnen gebruiken in het onderwijs. Maar dit is heel statisch, hè? want ik kan niet online. Jammer. Oké, okay, nou, zoals gezegd, ik woon in, in Drenthe. Een heel klein dorpje aan de rand van, van Emmen. Uh, we zitten nu hier.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 Oké, okay, daar heb ik even, even een kleine introductie voor. Uh, een vraag. Wie van u kan dit lezen? Uh, alleen de docenten. Hè? Wacht, ben Ik ben zo terug. Zo terug. Ik ben zo terug. Maar ben zo terug. Ik ben is niet See you later. Valt ja, Ik mee, hè? Ik ben aan jullie Ik dat het geen Ik is. als Ik ben zo terug. Ik ben later. Als Ik is... zo Ik ben zo terug. Ik ben zo terug. Ja, wacht even. Ik ben zo terug. Moeder kijkt mee. He, je zit in mijn zinnen. Maar ze weten het ook niet. Moeder kijkt mee. See you later. Uh, nou, je merkt het al aan de onrust. Je merkt het al een de onrust. Er ontstaat een heel andere taal. En de taal die, die wij spreken, die ik normaal gesproken bezig en de taal die jullie spreken, dat ligt mijlenver ver uit elkaar. En... Um,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 En je zou dat kunnen zien als een uh, bedreiging. Er zijn zelfs mensen die voorspellen dat over twintig jaar gewoon China uh, de macht uitmaakt in de wereld. En absoluut niet Amerika meer. Uh, ja, hoe moet je daarop inspelen? Dat is, dat is voor mij ook uh, lastig. Er is een ontzettend grote potentie aan, uh, aan deskundigheid. Het aantal, uh, aantal mensen in, in China wat, wat echt aan de top zit uh, wat betreft IQ en opleiding enzovoort...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 Oké, okay, concurrentie wordt ook groter. Wij zagen dat in Drenthe, wij hoefden eigenlijk niks te doen aan reclame of promotie van ons ROC. Want de leerlingen kwamen toch wel. Nou, dat is niet meer zo. Je hebt je overjaarkaart en een leerling vanuit Emmen kan rustig naar Zwolle als een opleiding daar beter is. Jullie kunnen rustig naar ROC Amsterdam als jullie willen, volgens mij. Dus er moet een hele goede reden zijn om hier in school te gaan. Concurrentie wordt belangrijker voor het onderwijs.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 Uh, dus het onderwijs verandert, maar de, de deelnemer verandert ook natuurlijk. Ja, een grote mond. Con concentreren, ons. Oh. Ja, misschien af en toe Dat is Af en toe enig natuurlijk. Hoe kunnen het Dat niemand snapt. Nee, ze dus waren ja, het op aan het uitleggen. Nee. Het is een, een uitleggepunt, ze dus zijn niet zo ontwikkeld. Na nee. ja. <laughs> ja. Ja, 60 jaar, want dan zit hij al... Uh... Ja.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 Oh, that's het kan doen want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 Maar hij heeft een aantal knoppen gemaakt. Zijn eigen profiel waarin hij uh, uh, dingen over zichzelf vertelt. Uh, NRW-gegevens heb je ook nodig met solliciteren bijvoorbeeld. Uh, is heel uh, handig. Iets over werkhouding, tijdverantwoording, beoordeling, vaardigheden, verslaglegging. Noem het maar op. Dat kun je allemaal kwijt in zo'n wiblog. En je hoeft niks meer in te leveren. Het enige wat je hoeft te doen is uh, je docent een URL te geven. om meneer gedaan te daar maar kijken. Daar staat mijn verhaal. Klaar. Ja. Zo simpel is het. Denk ik dan.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 Nou, wat het je hier? Nou, um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 Een paar stifte delen. te delen. een beetje water. dat is altijd uh, te gek, joh. Ja. Jawel. Ja, ja, het is altijd weer spannend. Ik heb er een wacht van vrienden van elkaar in de dingetjes. Ik ben altijd zo lekker bezig.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 He, groot hè, hey, groot. Want gij stijmt. Ik